7 uur, het NOS-journaal, Remon Serre. Egypte stopt met invallen, kantoren, mensenrechtenorganisaties. Dow Jones maakt wel winst. En korte huizenontruiming door vuurwerkbom. De Egyptische autoriteiten zullen geen invallen meer doen... in kantoren van internationale organisaties. Die toezegging heeft de Amerikaanse ambassadeur in Cairo gekregen... Donderdag deed de politie invallen in zeker 17 kantoren van buitenlandse mensenrechtengroepen en organisaties voor democratisering. De Egyptische autoriteiten wilden onder meer weten of de organisaties geld geven aan oppositiegroepen en daarmee de aanhoudende protesten ondersteunen. De invallen leidden tot felle kritiek van bijvoorbeeld de VS en de Europese Unie. De militaire machthebbers in Egypte hebben nu beloofd dat er geen nieuwe invallen komen en dat alle in beslag genomen goederen worden teruggegeven.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 Donderdag werd de officiële rouwperiode na het overlijden van zijn vader, Kim Jong-il, afgesloten. Kim Jong-un werd toen al uitgeroepen tot opperste leider van de communistische partij, het leger en het volk. En gisteren werd Kims eerste eretitel bekend, geweldige leider. En dat was ook een van de vele titels van zijn vader. In New York hebben de leiders van vijftien moslimorganisaties een interreligieuze ontbijt met burgemeester Bloomberg geboycott. Ze protesteerden daarmee tegen de behandeling van moslims door de politie. In een brief schrijven de islamitische leiders dat moslims sinds de aanslagen van 11 september 2001 anders worden behandeld. De politie zou vanwege de strijd tegen het terrorisme de burgerrechten van moslims schenden en racistisch optreden. Burgemeester Bloomberg heeft de politie altijd verdedigd en wijst de beschuldigingen van de hand. De gemeente New York zegt dat er in totaal 368 mensen met de burgemeester hebben ontbeten, waaronder ook vertegenwoordigers van andere moslimorganisaties. Nederlanders die voor de wintersport naar Frankrijk gaan, moeten vandaag rekening houden met extra drukte en gevaarlijke weersomstandigheden. Volgens de ANWB heeft het in de Franse Alpen al flink gesneeuwd en komt er nog veel sneeuw bij. Daardoor is er een grote kans op lawines... waardoor de wegen naar wintersportplaatsen als Chamonix en Albertville waarschijnlijk worden afgesloten. Ook is het extra druk doordat vandaag veel vakantiegangers aankomen... of juist terug naar huis gaan. En dan het weer. Vandaag is het druiderig met veel bewolking... en af en toe wat dichte regen. Het wordt 5 graden in het noordoosten en 10 graden in Zeeland... En ook vannacht tijdens de jaarwisseling kan een beetje regen vallen. Het is dan met 8 tot 10 graden erg zacht. En morgen op Nieuwjaarsdag blijft het grijs, bijzonder zacht... met maxima rond de 12 graden. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Alle vrienden en familie de deur uit. Even nagenieten van de kerst in je ruime huis. De heuvels in, Tijd voor jezelf.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 Natuurlijk komen de tradities van de laatste dag aan de orde. We staan zelfs bij een oliebollenkraan, want er worden al vroeg zaken gedaan. Maar ook het nieuws. Amerika maakt zich op voor de eerste voorverkiezingen. Wessel de Jong, onze correspondent, concentreert zich op de verkiezingspotjes. Syrië leeft tussen hoop en vrees. Hoop dat de waarnemers zien wat het regime aanricht. En de vrees dat het een missie van horen, zien en zwijgen wordt. Natuurlijk hebben we ook nieuws uit Nederland. We spreken zo met de verhuurder van de afgebrande cubus appartement in Helmond. Maar eerst het Smallenberg virus. Diarree, minder melkproductie en hoge koorts. Als een veehouder die symptomen ziet bij zijn koeien of schapen, zou het kunnen zijn dat het Smallenberg-virus op zijn boerderij toeslaat. Er kunnen ook misvormde dieren worden geboren. Sinds anderhalve week moeten boeren dat melden. Meer dan 100 bedrijven hebben dat ondertussen gedaan. En op 27 bedrijven is het virus vastgesteld. Toon van Hof gaat over dierengezondheid bij de landbouworganisatie LTO. Goedemorgen. Goedemorgen. He. Zijn dat veel bedrijven, 27? Nou, 27 zijn er natuurlijk 27 te veel. Uh, maar we hebben natuurlijk in, uh, in Nederland hebben we een, een, een 50.000, 60 60.000 bedrijven met schaap en runderen. Uh, dus op dat aantal valt het nog mee. Alleen die 27 bedrijven is wellicht datgene wat in beeld is en dat er nog een aantal bedrijven niet in beeld zijn. U denkt dat het nog bij veel meer bedrijven uit is gebroken, dat virus? Nou, het is zo dat uh, het virus wellicht een, een aantal maanden geleden heeft, uh, heeft toegeslagen... en we zien nu daar de verschijnselen van. Dus uh, nou, wij achten het uh, zeer wel mogelijk dat er uh, toch nog een aantal bedrijven bij komen. Ja. Ja, en is dan dit het topje van de ijsberg of is het een hele kleine uitbraak? Nou, het is zo, ik denk, belangrijk om vast te stellen... Dat, dat het hier niet gaat om een zoonose, dus een ziekte waar onder andere ook mensen ziek van worden. Dus ik denk heel erg belangrijk om dat vast te stellen... En nou ja, wat er nog gaat komen, dat is hetgeen ook waar wij zorgen over hebben. Het zou best kunnen zijn dat er uh, in de loop van de maanden... nog een aantal dieren geboren die, die sterk afwijkend zijn... en daardoor niet uh, levensvatbaar. Ja. Wat, wat, wat kan je nou doen als, als veehouder? Kan je, een soort, uh, kan je preventie uh, toepassen? Nee, er is uh, op dit moment helemaal niks mogelijk. Uh, de besmetting heeft uh, maanden geleden plaatsgevonden... De besmetting wordt overgebracht alleen door knutten. Dat zijn kleine mugjes. Nou, en die zijn op dit moment in winterslaap. Dus op dit moment is er ook geen verspreiding van virus. Maar Als de verspreiding heeft plaatsgevonden, dan kun je als veehouder helemaal niks. Nee. Maar wat moet je dan doen? Als u, u bent zelf uh, melkveehouder, begrijp ik. Uh, u komt ochtends de stal in. Wat moet je dan doen? Je kunt op dit moment niks doen. Uh, we hopen dat uh, er snel een vaccin is om uh, de dieren te beschermen. En misschien is het ook hopen op een, op een stevige uh, winter nog. Uh, het wordt wel laat, maar ik hoop dat het nog komt. Ten het mo het moet gaan dat het vriezen. Misschien dan doodvriest. Ja, want het is nu eigenlijk dusdanige temperaturen, zo tegen de 10 graden aan. Daarin overleeft die knut ook? Nou, het is zo dat uh, knutten op dit moment niet actief zijn. Uh, nou, van het voorjaar uh, worden ze weer actief. Nou, Dan is het even de vraag, is er uh, virus en dieren aanwezig in het bloed dat vervolgens door knutten weer opgepakt wordt en verder verspreid kan worden. Ja. U had het al voor een vaccin, maar kan het snel ontwikkeld worden dan, zo'n vaccin? Uh, zo'n vaccin nee, kan ontwikkeld worden, maar dat kost tijd. En nou, wij hopen dat dat voorspoedig gaat. Uh, maar het zou best kunnen zijn dat dit voor ja, zo'n vaccin niet uh, beschikbaar is. En die kans is behoorlijk groot, dus daar hebben wij wel, uh, wel de nodige zorgen over. Ja, nou hebben ze in Australië iets anders bedacht, hè? U... Ja, dat klopt. In Australië is het zo dat ze dieren voordat ze drachtig worden in een besmette omgeving loslaten. En daardoor gaat er eigenlijk een automatische besmetting plaatsvinden. Zodat dieren beschermd zijn voordat ze drachtig worden en daarmee ook de vruchten beschermd zijn. Want dan maken ze eigenlijk automatisch antistoffen aan. Ja, ja, en eenmaal uh, besmet, uh, betekent uiteindelijk beschermd. Uh, in ieder geval voor een heel lange tijd. Ja, en dat zouden ze dus eigenlijk ook in Nederland uh, moeten doen, zegt u. Nou, dat, uh, dat is even de vraag of dat het in Nederland werkt, omdat we toch een ander klimaat hebben. Maar het is een mogelijkheid. Goed, in ieder geval hoopt u snel op een, uh, op een antistof uh, daarvoor. Meneer ja, Van Hang. Heel erg belangrijk is. Ja. We gaan uh, na acht uur het ook even uh, voorleggen aan uh, de staatssecretaris, uh, meneer Bleker. Die komt dan in de uitzending. Ik dank u wel. Goedemorgen. We naar Helmond. Want de bewoners van de Cubuswoning in Helmond brengen het weekend in hotels door. Alle woningen rond het speelhuis zijn eigendom van Adriaans vastgoed. Patricia Adriaans, nu aan de, aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Het zijn uh, 18 uh, woningen. Bent u, bent u trouwens al binnen geweest in die woningen? Nee, ik ben niet binnen geweest. Ik ben in de woningen. Ik ben wel bij de woningen geweest. Ik ben gisteren ochtend uh, samen met de vijf meest gedupeerde bewoners uh, in, uh, in beide paalwoningen geweest vanwege de asbestmogelijkheid. ...mochten alleen de bewoners in hun eigen woning. Dus ik heb buiten op ze gewacht en ik heb uh, hun verhalen aangehoord. En wat vertellen ze? Uh, nou, afhankelijk van wat ze binnen gezien hebben, uh, ja, komende verhalen. Sommigen hebben nog iets uit het huis kunnen halen. Er zijn mensen die dus niets meer hebben als een schoendoosje met wat foto's en een beeldje en een heel klein schilderijtje. Er zijn mensen die dus uh, tassen met kleren eruit hebben kunnen halen. De mensen hebben allemaal maar één keer mogen lopen vanwege de asbest. Dus het was net een tv-programma van uh, graaien, wat je kunt graaien. Ja. Meer mag je niet meenemen. Het was heel triest. Ja, ik kan me voorstellen dat ze echt ontzet zijn, die mensen. Die mensen zijn echt ja. Nou uh, werd gisteren ook iets anders bekend... dat niet alle uh, bewoners een inboedelverzekering hebben afgesloten. Heeft dat nou ook nog gevolgen voor u als verhuurder? Dat heeft voor uh, als verhuurder geen gevolgen. Nee, het is heel triest voor de mensen. En uh, ik weet niet of uh, de getallen die genoemd worden... of die uh, juist zijn. Ik weet van één gezin uh, specifiek... dat die geen inboedelverzekering hebben. En gelukkig is, is dat betreffende gezin niet heel zwaar getroffen. Ja, en u als uh, vastgoedorganisatie, onderneming moet ik eigenlijk zeggen... Ja. bent wel goed verzekerd? Wij hebben, naar ik aannem, een prima opstalverzekering. Ik ben uh, uitstekend geholpen door onze verzekeraar. En uh, ik heb mij gisteren daardoor de hele dag bezig kunnen houden met onze huurders, met hun wel en wee. En uh, de verzekering heeft mij een beetje buiten schot gehouden... van, nou, je weet wat er dan gebeurt, expert, contra-expert. Ja. Dus ik heb gevraagd van, regel dat even met uh, mijn contactpersoon... bij onze verzekering. En laat mij vandaag even mijn aandacht besteden aan de huurders. En het is prima verlopen. Ja, ik begrijp dat. En misschien is mijn volgende vraag ook veel te vroeg... omdat het nog zo vers allemaal is. Maar um, speelt de gedachte al door uw hoofd om, uh, ja, qua herbouw... Uh, bent u daar voorstander van? Ja, de de paalwoningen zullen zeker herbouwd worden. De schade aan onze paalwoningen is... Ik ben, ik ben geen bouwkundige, dus ik, ik kan daar niets over zeggen. Maar als wat ik nu zie, dan denk ik... ...deze woningen uh, zullen zeker herbouwd kunnen worden... ...en gaan ook wat mij betreft herbouwd worden. Je hebt als eigenaar met een opstalverzekering ook een herbouwplicht. En die willen wij heel graag nakomen. Onze woningen zullen niet gesloopt hoeven worden. Ze zullen ja, flink uh, gerenoveerd moeten worden. Na, met name de woningen die uh, tegen het speelhuis aan liggen. Het zijn van de 18 paalwoningen die wij aan het speelhuis hebben... ...zijn er vijf zwaar beschadigd, waarvan één... Uh, ja totaal beschadigd is. Uh, daar staat letterlijk alleen nog de paal. Binnen is het uh, helemaal uitgebrand. Dat is ook het enige gezin waarvan wij zeker weten... dat zij voor langere termijn uh, niet terug kunnen keren naar hun woning. Voor dat gezin hebben wij ook een uh, gemeubileerde woning kunnen regelen... omdat die mensen dus, wat ik net zei, niets meer hebben dan een schoendoosje. Uh, voor de andere vier uh, zwaar gedupeerden uh, wordt gekeken uh, hoe lang opvang nodig is. Dus dat zegt iets over ja, de herbouw uh, en de status van de woning... zoals er nu bij staat. Ja, maar ik begrijp u dus goed. U wilt dat gewoon herbouwen en u zal het niet liggen. Maar dan bent u natuurlijk ook afhankelijk van de gemeente. Ik ben uiteraard ook afhankelijk van de gemeente. Wat gaat de gemeente doen met het speelhuis? Ja, het speelhuis is... Uh, ja, dat is echt verwoest. Dat, uh, ik heb gisteren begrepen, nogmaals, ik ben geen bouwkundige, dat de constructie van de paalwoningen losstaat van de constructie van het speelhuis. Uh, dus herbouw uh, zal voor ons, zijn wij niet afhankelijk van, als zodanig van de constructie van het speelhuis. We moeten uiteraard wel kijken, uh, de, de paalwoningen stonden tegen het speelhuis aangebouwd, wat er met het speelhuis gaat gebeuren. En ja, als echte helmhonden hoop ik inderdaad dat het speelhuis herbouwd uh, kan worden. Maar goed, daar gaat u niet over. U daar gaat ga wel, over. U gaat wel gaat over de, de paalwoningen. Helmond, ja. Precies. Nou, die paalwoningen worden herbouwd als het aan u ligt. Mevrouw ja. Adriaans, ik dank u wel voor uh, het gesprek. Goedemorgen. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is oud en nieuw. Dan hebben we het over oliebollen. Ze worden massaal ingeslagen, want vanavond horen ze op tafel te staan. Geen oud en nieuw zonder oliebollen. En de beste van Nederland zijn dit jaar, u weet wel, volgens die test van het Algemeen Dagblad... weer te halen in Rotterdam, bij de kraam van Richard Visser. Vorig jaar zat hij uh, op nummer 16 of 18, in ieder geval was hij ver weggezakt. Maar dit jaar heeft hij de titel weer heroverd. Colette van Nuenen is daar. Zeg Colette, um, ik reed vanochtend om 6 uur door Hilversum. Daar waren de kramen al open. Ook mensen die oliebollen kochten. Hoe zit dat in Rotterdam? Nou, hier niet hoor. Nee? Tot grote... Uh, nou ja, ergernis is een groot woord. Want iedereen is heel vrolijk hier in uh, de rij in Rotterdam. Die echt... Enorm is. Die, is, die is meer dan 100 meter, die rij. En uh, de oliebollenkraam is pas zojuist om 7 uur open gegaan. En de oliebollen worden niet vers gebakken, maar aangevoerd vanuit sneek, waar, waar ze gebakken worden. Dus dan denk je, ja, sneek, mevrouw. Nou, ik als buurtbewoner twee straten verderop, daar koopt kan oliebollen eigenlijk? uit sneek. Koop oliebollen uit sneek mensen vinden het te gevaarlijk, met name voor u hier in de buurt, om ja. uh, hier. Nee, echt waar. Ja, dat weet ik. Maar normaal masters, zet ik altijd de wekker. En om vier uur ochtends, pyjama aan, jas aan, even oliebollen kopen, dat hoort erbij. Ja. Het zou dus kunnen zijn dat ze dadelijk ook uitverkocht zijn. Want er is gewoon een hele grote bus uit Sneek. En die kan ook leeg. Oh <lacht> niet weer. Niet weer. Niet weer. Nou, gisteravond was het twintig over negen. En toen was ik de laatste, kon ik er nog vier kopen. Toen was het op. Dus ik heb de wekker weer gezet en ik sta hier nu weer in een redelijk lange rij. Ik ben altijd zo slecht in schatten, hè? Kunt u schatten hoe lang die is? Nou, we missen de bordjes bij de Efteling. Hebben ze van die mooie bordjes vanaf hier nog anderhalf uur. Het begon toen net even te bewegen, maar ik moet om negen uur de winkel open doen. Ik hoop dat ik het haal. Ik denk het eigenlijk niet, hoor. Nou, ik probeer, ik doe het nog het best. En anders staat een brief op de deur, uh, winkel een half uurtje later open. Maar mag ik u nog een andere optie geven? Ja, ik ben heel benieuwd. <laughs> U kunt hem zelf niet verzinnen? Ergens anders oliebollen halen? Nee, maar dit is ten eerste dit is een, een, een traditie... Protest vanuit de rij. <laughs> een traditie al tien jaar. Deze keer zonder kinderen, want die gaan er wel ook mee. Maar die kon ik vanochtend echt niet wakker krijgen. Maar nee, dit is een traditie. Hier hoor je te zijn. En gewoon ook voor de gezelligheid en de sfeer. En omdat je weet, de NOS is er en dadelijk komt RTL. En uh, hè, al die mensen hebben goede zin en... En we ontmoeten hier iedereen. We zeiden net van, nou, ik bedoel, er zijn maar uh, vorige mensen uit Zeeland. Maar hier staat gewoon, Zoetermeer staat hier voor. Iedereen uit heel Nederland komt hier naartoe. Dus het is echt de place to be. Zoetermeer, dat bent u? Nee, dat oh, dat goed. bent u? Ja, dat klopt. Ja. En, Hoe laat bent u vertrokken? Uh, over, nee, half zeven? Ja. Tien over ja. half zeven. valt mee. mee, ja. Maar u komt dus ook meer voor de gezelligheid dan voor de smaak? Of? Nee, echt voor de smaak toch wel. Ja. Ja. U kent deze oliebollen? Ja, ja ze zijn erg goed. Maar dat ze nu een sneek gemaakt zijn? Ja, dat wist ik niet van tevoren, maar het maakt niks uit, denk ik. Nee? Nee. Ze zijn niet meer helemaal vers, natuurlijk. Ja, natuurlijk wel. De hele nacht doorgebakken. <laughs> hartstikke vers. Ah, ik ben aan het stoken. Nou, wie zin heeft in een beetje gezelligheid? Die moet vooral eventjes hier naar Rotterdam komen. Het regent wel hoor. Het regent wel, maar ja, mag de pret niet drukken. Het is hier hartstikke leuk. Maar of er dadelijk nog oliebollen zijn tegen die tijd dat je aan de beurt bent, dat kan ik niet garanderen. Straks Nederlandse schrijvers protesteerden eerder dit jaar in China tegen de onderdrukking van schrijvers. Maar wat heeft dat nou opgeleverd? Er staan geen files op deze laatste dag van het jaar. Misschien wordt het wel een filevrije dag. door maar. Dit is het NOS Radio 1-journal. Het Bert van Sloten. Nog ruim 16 uur, we hebben het uitgerekend. En dan tellen we weer af totdat de klok 12 uur slaat. We eten er dus een oliebol bij, gebakken in Sneek. En we wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar. Maar waar komen die tradities eigenlijk vandaan? Ineke Stroeke is directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. De oliebol, laten we daar maar eens eventjes uh, mee beginnen. Hij komt uit Sneek, maar waar komt hij oorspronkelijk vandaan? Uit Nederland. <laughs> uit Nederland? Ja, het is echt typisch Nederlands uh, en Vlaams natuurlijk... Uh, Gebak. En het komt er vandaan dat uh, in, ja, in de kersttijd tussen 21 december en 6 januari mochten arme mensen langs de deur gaan en dan zongen ze een lied of ze wensen een gelukkig nieuwjaar en dan kregen ze daarvoor eten, drinken en uh, brandstof uh, voor terug. En ja, een olieboel, dat geeft echt lekkere bodem in de maag. En dat betekent ook dat je het minder koud hebt. Ja, nee, die bodem, dat kunnen we natuurlijk allemaal wel bevestigen. Ja. Maar ze gingen langs de deuren, begrijp ik. Ja. Zoals nu de krantenbezorgers nog steeds langs de deuren gaan. Ja, nou, dat is dezelfde traditie eigenlijk, hè. Want mensen moesten gewoon door die winter heen gesleept worden. En ja, de midwinterperiode is natuurlijk een hele donkere... Uh, ja, koude, uh, ongezellige periode, waar mensen dan om te overleven een gezellige periode van maakten met veel licht en veel zang en ook dat ze mensen helpen. En die eh, vroeger mocht elke beroepsgroep mocht langs de deur gaan... en dan hadden ze een prachtige nieuwjaarswens. Ik heb er zelf ook nog een hele stel in de collectie... Eh, met, een, met een prachtig beeld erop en een lange erbij. En die verkochten ze dan zogenaamd voor een cent... maar dan kregen ze daarvoor extra ook weer eten en drinken voor terug. Ah ja, dus de melkboer ging langs de deur, de bakker ging langs de deur. Zo moet ik het me voorstellen. Ja, nou, de, de, de, kijk, de bakker en zo deden ze zelf, ze bakten zelf brood in die tijd, maar ja. Ja, het was... De, de, de man die met warm water kwam. De, de man die elke keer het uur kwam aankondigen. Oh ja. De torenwachter. Nee, hij uh, de klok, dat soort dingen. Ja, ja, ja precies. En uh, die... Nou, dat hoort ook bij het nieuwjaar, hè? Ja, en we wensen elkaar natuurlijk allemaal gelukkig nieuwjaar. Ja, ik zou niet anders weten, maar dat komt toch ook ergens vandaan. Ja, eh... Uh... Dat we, en dat je elkaar echt ook iets wenst, hè? Ja. Dat betekent ook dat je iets... Je wil ook echt iets uh, aan iemand geven, hè? Wij, wij doen het helemaal gedachteloos, maar vroeger was het ook... Je gaf ook echt iets aan iemand. En, ja, en hoe meer wensen je had, ja, hoe beter het jaar natuurlijk zou worden. Nou, nu hè? geef je, dus je elkaar uh, drie zoenen. Uh, ja, drie zoenen, dat is Brabants. Oh, dat is Brabants. Nee, dat, ze gaan van elkaar geen zoenen, maar ze gaan van oh. elkaar een hand. Een Kijk, en dat deed je vroeger ook niet zo heel vaak. Dus, en dan zie je ook dat bijvoorbeeld zo rond 1900 heel veel uh, buurten, die gaan, dan bel, die gaan dan op de foto, en dan geven ze elkaar ook echt een hand. Oké, okay, nou goed, dat zijn de tradities. Maar recenter, dat gaat straks om twaalf uur weer gebeuren... en niet alleen in Scheveningen, oh, ja. maar in heel Nederland volgens mij... Gaan ze, het, uh, gaan ze het water induiken. Waar komt dat dan weer vandaan? Dat komt uit Canada. Uh... En, maar is eigenlijk al in de jaren 60 ook in, naar Nederland gekomen. Dus eigenlijk een vrij nieuwe traditie. Het, het typisch Nederlands is dat het zo massaal is. En dat tegenwoordig ook... Uh, ja, het is zo gezellig. En we maken er zo iets gezelligs dat, van. Dat, dat is echt een Nederlands woord, uit, gezellig. Ja, natuurlijk. Dat, dat zelfs uit het buitenland komen ze hier naartoe. Want dat, ja, hier kun je toch veel beter... Ja, je krijgt uh, een gratis soep bij. Dus ja, wat wil je nog meer? Ja, ja maar het is niet alleen in, in de... In de in Zee, hè. Het, is overal tegenwoordig... nee, het is overal. Het is ja, overal, het is zelfs eh, ja. de, de, de meest uh, gewone plas- en, en, uh, en slootspringers ja. in. Nog één ding, want er wordt ook uh, heel veel gesleept met dingen. Hè. De, bij ja, het uh, Olympisch ja, Stadion nee, ja. missen ze bijvoorbeeld weer een aantal ringen. Nou, die zullen vandaag of morgen vast en zeker wel ergens opduiken. Wat is dat dan voor traditie? Uh, dat was eigenlijk een soort volksgericht, want mensen die dingen buiten lieten staan, ja, die konden ze dan in het voorjaar niet meer gebruiken, want dat roestte. Dus als de klok twaalf werd geslagen, dus de, de man met de, met de raten langs was geweest, hè, dan gingen de jonge luiden allemaal achteraan en die hadden natuurlijk al behoorlijk wat opgedronken. Opgedro uh, en die sleepte alles wat los en vast zat, sleepte ze op een openbare plek. En dan het liefst op een uh, plek waar niemand, waar je niet zo makkelijk bij komt. En dan uh, opnieuw uh, dag dan ging iedereen daar kijken. En dan ja, de eigenaar die moest dan maar zorgen dat hij het weer terugkreeg. Uh, ja, vandaar dus ook een traditie. Nou, mevrouw Stroeken, ja. het, het zit vol met uh, tradities vandaag. Heel veel, ja. De klok heet zeven voor half acht. En de traditie is dan dat ik het volgende onderwerp <lacht> ja, ja, <lacht> Stroeken, Dank u wel. <lacht> Ook na de missie van de Nederlandse schrijvers naar China... gaat de onderdrukking van schrijvers en andere kunstenaars door. De boekenbeurs van Peking leidde tot veel commotie. Nu de storm is gaan liggen, is het tijd voor een balans... met een van de deelnemers Henk Bernlef en met Nicola Prokkel van Amnesty International. We beginnen met het gedicht dat Bernlef, dat Bernlef over de reis schreef. Brief uit Hotel Kempinski. Stellen jullie het je voor, een stad met evenveel inwoners als Nederland de illegale niet meegerekend. Even groot als de provincie Utrecht en ik daartussen in deze wemeling. Ik was hier, zei men, ter verdediging van mensenrechten. Maar de smok buiten het raam sloot mij in een grauw sluier van mijn medemensen af. Het individu dat ik was spoelde weg onder de douche. Eerlijk is eerlijk. Ik wilde naar huis. Verder werken aan mijn hoogstpersoonlijke vrijheid van meningsuiting. Henk Bernleff over een mist die langzaam optrok en veranderde in de mogelijkheid tot ontmoetingen. Nicole Sprokel aan die solidariteit heeft het niet ontbroken. Ook bijvoorbeeld bij monden van Ramsinasser. Zeker. Nou ja, goed. De inspanningen zijn er op, op allerlei manieren en heel persoonlijk wel geweest. Alleen is er toch ook heel veel ruis ontstaan in deze discussie. Voornamelijk in de pers. Omdat uh, de indruk gewekt werd dat. Uh, ja, en van schrijvers wilde dat ze een speldje gingen dragen? Nou, er was een speldje, maar dat was echt een bijzaak voor ons. Uh, en, en in de pers leek het alsof het alleen maar daarover ging. Dus uh, het is een klein beetje opgelopen op een manier die geen van ons allen wilde. Mao staat in de stijgers. Het Tiananmenplein, een exercitieterrein omsloten door de meedogenloze gebouwen van de macht. Poëtisch verslag van een wonderlijke reis. Henk Bernleff, die vooraf ging aan de nodige argwaan... of het iets zou opleveren van wezenlijke kennis over China. Ja, kijk, A is natuurlijk een stad uh, als Peking, is niet China. Zoals New York geen Amerika is. De menselijke maat is, is de geheel zoek. Ja, en pas na een paar dagen als er de dingen, er werden dus dingen georganiseerd... waardoor wij als schrijvers in ieder geval het Chinese publiek konden ontmoeten. Vooral die gedichtenavond, die was heel, ja, die was heel geanimeerd. Waarbij dus ook Chinese dichters optraden. En uh, met die mensen gingen we van tevoren een hapje eten. Dus ik begon over het feit dat er in China... zich een, een, een vloedgolf van blogs heeft ontwikkeld. Waardoor mensen allemaal contacten met elkaar... Kunnen onderhouden die niet meer gecontroleerd kunnen worden door de overheid. Ze proberen het wel, maar dat, dat lukt niet erg. En toen vroeg ik dus aan die Chinese dichters: Denken jullie ook niet dat op den duur deze beweging, die dus voortkomt uit de ontwikkeling van de technologie, langzaam maar zeker het systeem zelf zal ondergraven? Of in ieder geval zal het systeem er een antwoord op moeten zien te vinden? Ja. Dan houden ze zich een beetje op de vlakte, maar ik zie aan die gezichten dat ze het met me eens zijn. Maar ze durven het niet hardop te zeggen. Hè? Het is nu een paar maanden later, zitten tegen het eind van het jaar. Je kunt vaststellen dat één week natuurlijk lang niet genoeg is: eh, literatuur over de vloer uit Nederland in Peking. Is er desondanks voor Amnesty International toch een stap vooruit gemaakt? Nou, het is heel goed dat die discussie gevoerd is. Kijk, ja, dat is helemaal goed. Dat neemt niet weg dat China nog steeds een, een autoritaire staat is met een regime dat afgelopen jaar tientallen mensen heeft opgepakt, advocaten, journalisten, schrijvers, kunstenaars. Het is goed dat we ons dat realiseren en dat we daar ook alert op blijven hè, en ons niet uh, ja, gerust laten stellen door um, allerlei uh, ja, toch een beetje propagandistische bewordingen vanuit uh, Beijing. Uh, je moet je dat niet voorstellen als een debat op het uh, scherp van de snede... zoals we dat hier uh, gewend zijn. Hè, maar ze luisterden met grote belangstelling naar. En ja, ik denk dat dat toch wel iets verandert... in de hoofden van de mensen die erbij waren. Van Zo kan het dus ook. Inmiddels weet ik welk merk medicijn goed werkt... en van welke bijwerkingen graag.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 Radio 1, het NOS-journaal. De Egyptische autoriteiten zullen geen invallen meer doen... bij internationale organisaties. Die toezegging heeft de Amerikaanse ambassadeur in Cairo gekregen. Donderdag deed de politie invallen... bij zeker 17 buitenlandse mensenrechtengroepen en andere organisaties. De Egyptische autoriteiten wilden onder meer weten... of ze geld geven aan oppositiegroepen... en daarmee de aanhoudende protesten ondersteunen. In Hillegom staat een grote bloembollenloods in brand. De brand ontstond rond twee uur vannacht... en veranderde het gebouw van 50 bij 70 meter in een vuurzee. Niemand raakte gewond. De brandweer is inmiddels de brandmeester.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 door sommige wegen waarschijnlijk worden afgesloten. Dat is over de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De laatste dag van het jaar staat in het teken van veel bewolking... af en toe regen en ook zacht weer. Nou, op dit moment is het overal bewolkt... en op veel plaatsen regent of motregent het. De temperatuurverschillen zijn momenteel ook groot. In Zeeland is het ruim 7 graden, in de Achterhoek slechts 2 Vanochtend blijft het bewolkt met van tijd tot tijd wat regen of modregen, maar vanmiddag wordt het geleidelijk aan droger. Helemaal droog wordt het overigens niet, want er kan nog steeds een klein beetje modregen vallen. Het blijft dus bewolkt en het wordt zo'n 6 graden in Groningen tot 10 in Zeeland. De wind die komt vanochtend eerst uit het zuiden, is matig tot vrij krachtig, maar in de loop van de ochtend draait de wind naar het zuidwesten tot westen. Vanavond dan verandert er weinig aan het bewolkte weerbeeld... en ook tijdens de jaarwisseling is het meest bewolkt... kan er plaatselijk nog een beetje modregen vallen. Maar op veel plaatsen verwacht ik ook wel dat het even droog is. De temperatuur ligt rond een graad of 10 rond de jaarwisseling. Later in de nacht trekt de wind overigens aan en volgt er weer meer regen. Morgen nieuwjaarsdag begint bewolkt, nat en winderig... maar in de middag wordt het dan droog en komt de zon er nog even bij. Het nieuwe jaar begint met 11 tot 13 graden behoorlijk zacht...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 De NOS, het Radio 1-journaal. Honderdduizenden betogers gingen gisteren de straat weer op in Syrië. En opnieuw vielen er doden. Via televisie en internet probeerde de Syrische Nederlander... ...Ros Abdel Fattah het hele jaar door alle ontwikkelingen te volgen. Onze verslaggever Karin Albert, zocht hem gisteren op in Rotterdam. Achter de laptop met Ros Abdel Fattah. Syrische Nederlander, filmmaker ook is afgelopen jaar ook twee keer naar de grens met Turkije en Syrië gereisd. En nu kijken we naar beelden van, van vandaag, hè, Bush? Van vandaag, ja. Het is, uh, het is wat opvallend is dat uh, vandaag zijn heel veel uh, plekken... die uh, vroeger rustig waren. En, uh, en, en vandaag is een demonstratie bijvoorbeeld in, in Alipo. Het is de tweede stad. En op heel veel wijken in Alipo zijn enorm grote demonstraties... Uh, vandaag uh, de straat opgegaan. Maar toch is het verbazingwekkend, want dit alles is nu een maand of 9 à 10 bezig? Het is, uh, het is, we zitten nu in de, tiende maand. in de tiende maand. En toch hebben die mensen de moed om elke keer weer de straat op te gaan. Terwijl er inmiddels, nou, hoeveel mensen zijn er gedood? Uh, dat durf ik niet te zeggen. Het is de officiële aantal, rond 6.000. En ik denk dat het aantal uh, veel groter is. Een jongen heb ik ontmoet die net uit Homs komt... En uh, die, die vertelt als op een plek 100 doden gevallen is, er komt naar buiten uh, 20. Ook omdat die doden moeten uh, moet, moet geïdentificeerd, geïdentificeerd de de worden. Geïdentificeerd ja. worden voor het eerst en dan wordt het geteld. Dus dat getal is vele malen hoger dan die 6000 officiële doden, zeg maar? Uh, dat, denk ik, uh, dat, dat, dat denk ik wel. Uh, het is, uh... En hoe is het dan toch mogelijk dat die mensen telkens weer de moed hebben om toch de straat op te gaan? Want ze weten dat ze in levensgevaar zijn. Uh, ze weten ook dat als zij stoppen, dan is de boete veel groter is. Uh, ja, want wat zou er dan gebeuren? Wordt zeker met, uh, met, met hun afgerekend. En dat is ook in het geschiedenis in de afgelopen jaren ook gebeurd. Wat deze regime gedaan heeft. Uh, uh, Hama na, na jaren tachtig is tot, tot hmm. heden is die bestraft. Uh, de stad uh, die is helemaal niks ingevesteerd, echt bestraft. Waar haalt u zelf de moed vandaan om door te gaan? Want ik heb u eerder gesproken dit jaar. En toen voorspelde u dat. Nou, volgens mij voor het eind van het jaar. het regime wel gevallen zou zijn. Maar ja, dat, dat zit er niet in, hè? Dat was ik toen heel enthousiast. Um, ik, ik heb ook soms momenten dat ik uh, down ben. En dat ik uh, de moed kwijtraak. Maar het is, de revolutie is, um, is groter dan. Uh, als, als iemand down is en niet actief is. Dus de revolutie gaat door omdat er zijn uh, honderdduizenden mensen die mee bezig zijn. Einde van het jaar is in zicht. Uh, ja, het is natuurlijk heel lastig om te voorspellen. Maar wat denkt u uh, als we hier over een jaar weer zitten... en uh, we gaan richting 2013, zou Assad er nog zitten? Ik hoop uh, dat wij uh, 15 maart... Uh, uh, het jaar van de revolutie, onze revolutie, dat dan is het een jaar lang uh, aan de gang. is... Dat wij uh, vieren ook de vrijheid van Syrië. Ja, dat hoopt u, maar hoe realistisch is dat? Ik denk dat als no-fly zone komt, dan, dan gaat het heel hard. Mensen die rondom Assad als zien dat het, uh, dat het afgelopen is, dan gaan ze voor eigen, eigen redding. Het heeft heel lang geduurd, maar als het begint, dan is het, dan is het snel voorbij. En dat er nog energie genoeg is in het Syrische volk. Nou ja, dat bewijzen de beelden op internet wel. Hè? Die demonstraties blijven doorgaan. Die demonstratie blijft doorgaan bij OIROK. De NOS-podcast Buitenland. Met een overzicht van de meest opmerkelijke en bijzondere buitenlandverslagen van de afgelopen week. Test mis! Iedereen valt elkaar in de armen. Dit zijn de keutels. We zien er haren in zitten en zelfs een bot. Dit is. De plek waar hij ooit zijn leven wilde eindigen. De Chinese vrouw die zegt dat Frankrijk hem weer in de armen moet sluiten. Nou, dan is het tijd, zou ik zeggen, om maar eens even te gaan proeven nu. De NOS Podcast Buitenland. Vanaf vanmiddag staat hij hier online. Ga naar www.nos.nl. De NOS Podcast Buitenland. Ons digitale prikbord hangt behoorlijk vol. Ik zie kaart uit Denemarken. Portugal, Spanje, Ierland. En deze hier is uit Griekenland. Een beetje verscholen zie ik ook nog de kaarten van België en Duitsland. Mooi hangend naast die kaart uit Frankrijk. Ik mis, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk nog één kaart. Heeft onze Bas eigenlijk wat van zich laten horen? Daar is de postbode. Dat zal hem zijn. Nieuwjaarskaart uit Italië. Beste vrienden in Nederland. De feestdagen hier in Italië zijn dit jaar een onwelkomen time-out. Ik ben moe, maar moet verder. Op jacht naar de mensen die mij nog geld verschuldigd zijn. Alles is onzeker en stressvol. De bouwmarkt, mijn branche, ligt in Rome totaal op zijn gat. En dus verkoop ik steeds minder kozijnen en hekken. Ik heb mensen moeten ontslaan. Ook Chiara, mijn vrouw, krijgt haar loon niet meer op tijd uitbetaald. Don Pietro, de priester die de instelling runt... waar zij kinderen therapie geeft, zegt gewoon geen geld meer te hebben. Hij krijgt zijn subsidie niet meer van de gemeente... en de gemeente kan niet meer lenen bij de banken die wankelen. Gelukkig ontvangt mijn vrouw al jaren patiëntjes zwart aan huis. Elke middag naar school. Die inkomsten waren ooit een extraatje, maar zijn nu onmisbaar. De kerstdagen zijn ook heel anders verlopen dan gehoopt. Op de dag... Voor kerst brak mijn dochter Francesca haar schouder. Ze was aan het schaatsen op de ijsbaan. Na het ongeluk hebben we haar onmiddellijk... naar het kleine ziekenhuis bij ons in de gemeente gebracht. De schouder bleek op drie plaatsen gebroken. Gealarmeerde vrienden belden ons in paniek. Laat Francesca niet in dat hospitaal opereren, zeiden ze. Er is al jaren bezuinigd. Enkelvoudige breuken kunnen ze misschien nog prima zetten... maar dit is te riskant. We wisten gewoon niet wat te doen... Het is hier in Italië altijd hetzelfde als je naar de dokter moet. Je weet niet welk ziekenhuis of welke arts je kunt vertrouwen. Je moet afgaan op adviezen van je vrienden en hun ervaringen. Vlak voordat Francesca onder narcose zou gaan, hebben we ingegrepen. We eisten dat ze naar Rome zou worden gebracht... naar een heel goed kinderziekenhuis van het Vaticaan. Francesca is nu geopereerd. Ze heeft veel pijn, maar het gaat redelijk. Ik rijd af en aan met kleren en eten voor haar en voor mijn vrouw... die bij haar blijft slapen... Italiaanse ziekenhuizen geven alleen medische verzorging... en wij moeten Francesca wassen en eten geven. Lieve allemaal, Berlusconi is weg... maar van feest is zoals jullie horen geen sprake. Met Berlusconi's glimlach zijn ook de dromen verdwenen... die we elkaar nog voorhielden. Eén gedachte blijft echter kracht geven. We zijn Italianen, gewend te improviseren. En la mamma, mijn moeder, weet wat dat betekent. Elke avond... Een dampend bord pasta, zoals je dat nergens anders krijgt. Een echte Italiaanse oma weet dat zelfs zonder geld nog op tafel te toveren. Veel liefs en tot gauw, Claudio. We hoorde de kaart van Claudio, de Italiaanse vriend van onze correspondent Bas Mesters. En als u naar onze website gaat, www.nos.nl, kunt u de kaart teruglezen. En u kunt het ook nog een keertje beluisteren. Het slot van het Nederlandse schaatskampioenschap Sprint... was spannend en verrassend gisteren. Met een verrassende winnaar, Stefan Groothuis... uit bijna geslagen positie. Maar ook met een verrassende verliezer, Mark Tuitert. Achtste werd hij. En dat betekent dat zijn seizoen nu al voorbij is. Erik van Dijk, Dijk, in gesprek met Tuitert. De band speelt, maar hier valt niet veel te vieren voor jou vandaan. Nee, helemaal niks. Ja, het loopt gewoon niet zoals het moet... En uh, nou, Ik ben gewoon tegen mezelf aan het vechten. En, uh, ik kan heel goed vechten, alleen als je tegen jezelf vecht, dan uh, is dat een probleem. Er is altijd één verliezer. Ja, precies. Er kan er maar één zijn in dit geval. Hoe komt dat? Dat is een goede vraag. En, uh, natuurlijk uh, denk ik, daar, uh, daar probeer ik me van af te sluiten in zo'n weekend. Dan alleen Dat lukt niet helemaal. Uh, ik heb van die 1500 meter uh, afgelopen week zo'n tik gehad. Uh, tegen Kramer. Ja, dat gebeurt. Als ik, als ik zo agressief open, dan rijd ik altijd 1.47, altijd. Dat is uh, fysiek, mentaal, dat, dat kan gewoon niet dat ik zo in elkaar op het tweede rondje. Dus dan moet er ergens een oorzaak zitten en ik weet wel waar die zelf ongeveer ligt. Ik heb het idee dat het al beter gaat, zelfs nu in dit weekend al. Alleen ja, ik heb er nu niks meer aan, want ik kan het niet nog een keer laten zien. Ik, ik hoop dat ik uh, me ergens voor zou plaatsen om uh, tijd te winnen. Tijd om uh, tot mezelf te komen en uh, alles eruit te kunnen halen. Alleen, ja, ik heb gevochten voor wat ik waard ben, maar uh, ja, ik, ja, het niveau is gewoon heel hoog. En, uh... maar wat, wat is het dan? Is, is, is, er, is de motivatie er niet? Of is, uh, kun je jezelf niet meer zo pijn doen als dat je vroeger kon? Nee, nee, nee dat is het. Natuurlijk uh, verdenk ik daar ook bijna. Alleen, dat is er anders, anders niet. Anders was ik niet zo frustreerd geweest. Dan, was ik, dan had ik berusting gevoeld en dat heb ik niet. En ik weet gewoon dat ik, uh, dat ik het in mijn lijf heb zitten, in mijn kop heb zitten. En ik weet wat ik kan. En die overtuiging, die, heb ik, die, die brand, Die heb ik. En als ik, zolang ik dat heb, is het enige wat ik moet doen... is zorgen dat ik alles uit mezelf kan halen. En als ik dat kan, dan stap ik een keer van het ijs. En dan weet ik uh, dat ik er alles aan heb gedaan. Alleen, nou, dat, uh, dat is nu nog niet het geval. Alleen uh, het lastige van schaatsen is dat je op deze wedstrijd het moet doen. En als je dat niet doet... Ja, dan kun je willen wat je wil, alleen dan heb je er geen ene donder meer aan. Dan is je seizoen voorbij. dat is het seizoen voorbij. Ja, het seizoen voorbij. En, nou, dat, uh, dat doet pijn. Want uh, we hebben niet in augustus of juli een wedstrijd waar je naartoe kan werken. En dat, uh, uh, dat, uh, dat besef ik me nu een beetje. En, uh, dat, uh, dat is geen leuk besef. En wat betekent dat dan voor je carrière? Dat ik uh, sterker terugkom dan dat ik ooit geweest ben. Zoals we je gezien hebben, ja, toch wat langer zittend op de zijkant van de, van de banken. Dat was meer echt de frustratie van... Uh, van, van uh, het loopt niet dan van uh, misschien is dit wel de laatste keer, weet je? Ja, ja nee. Ja, ik, snap, ik verwacht die vraag. Alleen, uh, nee, nee, nee, absoluut niet. Ik weet wat ik kan en ik stop niet voordat ik dat eruit krijg. En zolang ik die overtuiging heb dat ik die eruit krijg en Jack die heeft... En uh, ik met een team en een uh, organisatie ik kan werken waar ik vol achter sta. Waar ik het vertrouwen in heb waar ik dat ermee uitkrijg, dan, uh, dan, dan ga ik dat alles aan doen om dat te proberen. En dat gaat me lukken ook. Straks voor een zak goede oliebollen moet je in de regen in de rij staan. En de beste oliebol komt uit Sneek, maar wordt verkocht in Rotterdam. Er zijn geen files in Nederland, daar kunt u lekker doorrijden. Dat is niet overal het geval in Europa. Straks na acht uur de laatste informatie voor wintersportgangers van de ANWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een bijzondere jaarwisseling vanavond voor de dieren in Dierenpark Amersfoort. Bij de giraffen geen geknal, maar bijzondere muziek. De radio staat er namelijk aan, niet Radio 1, dat is jammer. De top 2000 van Radio 2 gaan ze beluisteren. Sweet You'll see the light on a dark desert highway. Cool wind in my hair. Oh, oh. oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. As the devil has a devil put aside for me, for me. En als u het net als de dieren wil beluisteren... dan moet u dat tegen middernacht doen. Dat zijn namelijk nummer 3, nummer 2 en nummer 1 uit de top 2000. Nou, het vuurwerk is niet alleen voor de sieraf in Amersfoort vervelend. Vogels zijn er ook behoorlijk door van streek, blijkt allemaal uit onderzoek. Daar gaan we het ook zo over hebben. Maar eerst gaan we het hebben over thundershirt. Dat is een hulpmiddel voor honden. Nina van Broekhoven is dierenarts bij Dierenziekenhuis in Almere. Kunt u uitleggen wat dat is, een thundershirt? Um, ja, tuurlijk. Een tunnishirt is eigenlijk een, uh, een strak shirt, wat um, strak om de, um, om de borst van de hond wordt aangebracht. Dus met klittenband breng je dat uh, op de voorborst en rondom de borst uh, aan. En dan gaat er nog een flap overheen, waardoor ze echt een soort gebakend gevoel krijgen. Een soort rompertje? Um, ja, je, je kan het vergelijken met een rompetje, alleen zit het niet aan de achterkant vast. Dus het zit echt alleen rondom de borst. Um, en het idee daarvan is, net als dat, dat kinderen vroeger en baby's vroeger heel veel um, um, echt gebakend werden, ze eruit geboren werden om een, um, um ze wat rustiger te maken. Ja, eigenlijk heeft het een soortgelijk effect. Ja, ze worden er rustig van. En zijn, ja. zijn er nog andere uh, ja, tips die je kan doen met je huisdier als ze onrustig worden van het vuurwerk? Nou, het belangrijkste is natuurlijk, uh, eigenlijk ieder dier is er iets van onder de indruk. Want het is natuurlijk heel intimiderend wat er allemaal gebeurt om ze heen. Um, maar het echte angst, dat zijn maar weinig dieren die daar echt last van hebben. Um, maar het belangrijkste is gewoon wat algemene maatregelen. Gewoon de gordijnen dicht, um, het licht binnen aan, de tv, de tv of de radio hard. Um, bij ze blijven in de buurt, dus niet weggaan en ze alleen laten. Dat, dat zijn gewoon wat belangrijke, algemene maatregelen. Een beetje normaal gedragen als baas? Ja, vooral niet, uh, niet te veel aandacht aan gaan schenken. Goed, nou dat zijn de tips voor, uh, voor de honden. Um, dan gaan we met Willem Bouter praten, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam... over de vogels, want u heeft onderzocht wat het knallend vuurwerk voor vogels doet. Ja, dat klopt. Wij uh, gebruiken de radar van het KNMI... Um, om te kijken wat vogels, uh, hoe vogels uh, zich gedragen, en? Um, ook uh, bij Vogeltrek. Maar vannacht zullen we gaan kijken uh, wat vogels doen precies tijdens het vuurwerk. Maar heeft u er een vermoeden van? Jazeker, want dat hebben we afgelopen jaar ook gedaan. Ja. En uh, toen hebben we gezien dat, uh, uh, vooral watervogels heb je op het ogenblik veel in Nederland, dat die opvliegen en uh, dat die dus uh, behoorlijk verstoord worden, dat die naar uh, vele honderden meters hoog gaan, uh, 500 meter, soms wel duizend meter hoog. Eigenlijk uh, ja, verwachten om uh, het vuurwerk te ontvluchten. Ja, het lijkt me op zich een soort logische reactie. Ja, dat klopt. Maar tot nu toe, ja, iedereen die weet natuurlijk van zijn hond of zijn kat dat hij onder de bank kruipt en dat hij angstig is. Maar van volgens wisten we tot nu toe eigenlijk heel erg weinig. Want als je uh, de vogels die zitten in natuurgebieden, uh, veel op het water eigenlijk. En als je daar vannacht om twaalf uur naartoe gaat, dan zie je helemaal niks. En uh, dus zonder radar kan je dit soort dingen eigenlijk helemaal niet zien. Is er bij vogels ook sprake van, mag ik het noemen, blinde paniek? Um, ja... Uh, wat, ik weet niet wat u precies onder blinde paniek... Nou, eigenlijk uh, bestaat, bedoel, maar... bedoel ik daarmee dat ze allerlei zintuigen uitschakelen... en dat ze tegen objecten aan, uh, aanvliegen, noem eens wat, elektriciteitsdraden en dergelijke. Dat uh, sluiten we niet uit, maar dat, we, dat kunnen we niet zo precies zien. Wat we dus wel zien is dat ze in hele grote hoeveelheden allemaal opvliegen. Um, maar naar grote hoogte, en ja, daar kunnen ze nergens tegenaan vliegen. Um, wat ze precies doen op weg daarheen en als ze we weer, weer landen, dat kunnen we niet zo in detail zien. En, uh... en, en worden ze wel eens geraakt ook onderweg? Want kijk, die vuurpijlen gaan ook allemaal de lucht in. Ja, maar die kans is wel heel erg klein dat ze dat, dat precies uh, zou raken. Want, ja, er zijn natuurlijk vuurpijlen in de lucht en vogels, maar. Ja, dat is uh, zo'n kleine kans dat dat gebeurt. Ja. En houden ze dat dan... Ja, ze kunnen natuurlijk duizenden kilometers vliegen... maar wat ze blijven hier, denk ik, uh, stabiel dan op een bepaald niveau... om vervolgens weer te landen op de plek waar ze eerst hadden gezeten. Ja, dat klopt. En houden ze dat vol? Um, ja, dat houden ze in principe wel vol. Maar je moet je voorstellen dat het toch wel een behoorlijke energie uh, inspanning is... Uh... En een hoop stress. en um, nou, Dit jaar zal het wel meevallen, want op dit moment is het niet zo koud en hebben ze niet zo verschrikkelijk veel last van het weer. Maar als je afgelopen jaar keek dat er, uh, dat er ijs en sneeuw was en dat het heel erg koud was, dan zijn vogels toch eigenlijk de hele dag bezig met te zorgen dat ze aan voldoende voedsel komen om hun energievoorraad weer aan te vullen. En als ze dan zo'n nutteloze uh, extra inspanning moeten doen, dan... Ja, dan kan dat wel net de druppel zijn die het allemaal doet overlopen. Bijzonder onderzoek. Wanneer heeft u de resultaten? Uh, vlak na middernacht. We lopen ongeveer een kwartier achter op, uh, op de realiteit. En als mensen het willen zien, dan kunnen ze naar de website kijken. Uh, ik heb niet een makkelijk adres, dus het makkelijkste om het te vinden is om te googelen op IBED. I-B-E-D van IBED. Uh, en de Universiteit van Amsterdam. Ja. Daar kom je op de website en dan kan je het daar zien. Goed, we gaan het even opzoeken. En uh, we zetten het gewoon ook gewoon op de site uh, van de NOS. Kunnen de mensen gewoon doorklikken. Dat lijkt me ook een handige uh, tip. Ja, nou, succes met het onderzoek. En uh, allemaal, uh, alle twee, een uh, mooie jaarwisseling. Ja, de beste wensen dan alvast. Ik kan het en zo'n jaarwisseling gaat natuurlijk gepaard met oliebollen. En uh, die kan je zelf bakken. Dat gaan wij bijvoorbeeld thuis doen. Maar je kan ze ook gewoon kopen bij de oliebollenkraam. En het nieuws van vanochtend is dat uh, oliebollen uit Rotterdam komen uit Sneek. Colette, desalniettemin zijn er heel veel mensen. Moet je lang wachten voordat je aan de beurt bent? Nou, inderdaad. <laughs> Jij zei, je kunt ze gewoon kopen. Nou, niet hier hoor. Nee? Hier moet je er echt wel iets voor over hebben. <laughs> Want hier staat een rij. Ik ga met Richard vissen. We staan nu nog achter de kraam. Ik zei, we lopen voor de kraam op het moment dat we in de uitzending gaan. Want dan kunnen we horen wat u daar nou zelf van vindt als we die rij hier zien. Hoeveel heeft u er trouwens gebakken in Sneek? Eh, geen idee. We zijn helemaal de tel kwijtgeraakt. Maar hoeveel kilo? Nou ja, honderden kilo's. Echt duizenden kilo's. Ja, honderden of duizenden? Duizenden, duizenden kilo's. Kijk, dan gaan we hier de hoek van de straat om. Ja. En dan kunt u zo een eindje wegkijken, een metertje of honderd? Uh, ja, ze zijn er wel een uh, boel, hè? Ja, inderdaad. U ja. bent totaal niet verbaasd. Nee, nou, dus, dus elk jaar is elk jaar uh, het geval. En, uh, ja, nee, ik ben niet verbaasd. Dat had ik wel verwacht. En zeker nu we nummer één zijn, verwacht ik wel zo'n rij. Mensen, dit is Richard Visser zelf. <laughs> Jawel. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Hier is hij dan. Hè. Wie, Wie heeft er zin om uh, met hem uh, een beetje te onderhandelen of hij uh, zijn oliebollen wat eerder kan krijgen? Misschien kunnen we ja, hier maar... iets... Kunt u uitleggen, waarom, uh, waarom bent u niet... U was vroeger de hele nacht open. Hoe zit dat eigenlijk? Uh, nou, wij zijn door de gemeente, zijn we verleden zijn we opgelegd dat we niet meer mogen bakken hierachter. Ik had een speciale lijn gekocht om aan de uh, vraag te voldoen. En uh, dat is de gemeente, de, de brandweer is dat afgewezen. En ik mag dus niet meer bakken hier. Dus nu moeten de oliebollen helemaal uit Sneek vandaan komen. Waar ze volgens mijn recept nog bakken. Dus uh, we kunnen beter naar Sneek gaan. Dat is misschien sneller, of niet? Ja, ik weet nou, niet waar u vandaan komt. Uit Rotterdam. Nou, oh, twee, half uur twee uur rijden. Twee uur rijden. Bij de anderhalf uur in de rij staan. Hoe maar... lang staat u al? Ja. Nou, ik zei pas een uur. Oh, oh, dat valt mee. U vindt dat heel normaal? Ja. ja, het is nou eenmaal zo. Er is niks wat te doen. Die rijen zijn er elk jaar. Ja. U, zou u het zelf doen? Nee, ik zou ze zelf bakken, want kan dat heel goed. Misschien is dat een tip voor de mensen die denken... of nou, hè, dadelijk is het ook uitverkocht. Precies. Kunt u niet even een, een tip geven van mensen die denken... ik ga hier echt niet staan, ik wil toch hele lekkere oliebollen. Wat moeten ze doen? Ja, je zou eventueel naar mijn zus kunnen gaan in mijn sluis. Nee, ik wil even horen hoe je nou een lekkere oliebol maakt. Een lekkere oliebol? Nou, gewoon zorgen dat al je ingrediënten goed op temperatuur zijn. Uh, ja, lekker beslagje maken, goed laten rijzen. En je olie goed op temperatuur. En nou ja, dan gaat het vanzelf. Ik denk dat ik dat dan maar ga doen, want dit, ik ga je niet aansluiten als u het niet erg vindt. Ja, ik vind het niet erg hoor. <laughs> ga te ver, meneer. Ik ga het niet doen. Nee, nou, ik, ik uh, gun Richard dit van harte. En ik wens hem heel veel succes. En misschien dat de brand weer volgend jaar toch uh, de hand over het hart gaat strijken. Want dit is toch wel heel vreed, vind ik hier. U heeft een fotootje even gemaakt. U ja. denkt... Ja, inderdaad. Zonder moment, hè? Uh, er staat daar een meneer, die is ook wel bijzonder. Want die zit hier gewoon voor een uh, deal. Mag ik dat zeggen, meneer? Ja? Nou, zullen we daar uh, straks even op terugkomen? Daar komen we straks even op terug. NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Is er toch nog een cliffhanger? Bas Schemmink is binnengekomen morgen. Goedemorgen. 30.000 agenten in touw. Er wordt preventief gefouilleerd. Tientallen mensen worden preventief aangehouden. En minstens zoveel mensen hebben een straatverbod opgelegd gekregen. en mogen hun huis niet uit. En wie er toch nog eens slaagt. over de, de scheef te gaan, kan rekenen op supersnel recht. Nog voor de kater verdwenen is, staan de railschoppers al met de veroordeling op zak te schoffelen of vuurwerk op te ruimen. Oud en nieuw anno 2011, het AD zond alle politiemaatregelen op. In november maakte de politie bekend dat ze veel strenger zouden controleren... op mensen die filmpjes plaatsen op internet van zelfgemaakte bommen. Het resultaat blijkt moeilijk te meten. Feit blijft wel dat de afgelopen weken opnieuw tientallen filmpjes... op YouTube zijn geplaatst van mensen... die de ontploffing van een zelfgemaakte bom filmen. Dat klinkt dan ongeveer zo. Oh, is oh, oh, oh. Ja, die bom. Dit is een boodschap voor Fire Pyro Phil. In deze film vertoont u strafbare feiten met een zelfgemaakte vuurwerkbom... bestaande uit een nitraat en een busdeodorant. Die vuurwerkbommen worden ook veelvuldig beschreven op Twitter. Opvallend veel mensen blijken slecht te hebben geslapen. Zo schrijft Niels Slechtenhorst. Om half drie een enorme vuurwerkbom. Mijn bedje trilde ervan. Nou, nog iets om van te trillen. Een bizar beursjaar, kopt de Volkskrant. Vooral een jaar dat de meeste beleggers snel willen vergeten. Vrijwel overal ter wereld eindigde de beurs in het rood. Alleen niet in het socialistische Venezuela van Hugo Chávez. De Venezuela-stokindex heeft een plus van 78,6 procent geboekt... Goed, de tweede was de beurs van Mongolië waar de aandelen gemiddeld 46% meer waard werden. Hoe doen ze dat? Geen idee. 2012 wordt in ieder geval volgens het financieel Dagblad het jaar van de waarheid voor de euro. De munt, die pas tien jaar bestaat, staat op wankelen. De krant schetst vier scenario's, waarbij in het meest positieve geval snel actie komt van de Europese regeringsleiders. Scenario 2 en 3 zijn samengevat als met schrikvrij en... Doormodderen en het slechtste scenario heet snelle ondergang. Het publiek raakt het vertrouwen in de banken kwijt en er ontstaan bankruns. De euro zakt in waarde en dan is er geen houden meer aan. Financieel dagblad noemt de kans dat dit echter gebeurt niet groot. Maar dat het kan is volgens de krant al erg genoeg. Een mysterieuze ziekte bij zeehonden voor de kust van Alaska meldt de Belgische kranten morgen. Sinds juli zijn meer dan 60 doden en 75 zieke ringelrobben aangespoeld op het strand. En dat zou wel eens het gevolg kunnen zijn van de kernramp in Fukushima. De Universiteit van Alaska onderzoekt de symptomen. De kans is groot dat robben in besmet gebied gezwommen hebben... of besmette prooien hebben gegeten. En de Telegraaf heeft onderzocht wat er is gebeurd met het spaarloon... wat is vrijgekomen. We geven het vooral uit aan ons eigen huis of aan een vakantie. Meer details te lezen in de Telegraaf. Wat gaan we doen straks na acht uur? We spreken met staatssecretaris Bleker over het Smallenberg-virus. En we bellen ook even met de burgemeester van Zoetermeer. Over Oud en Nieuw. Oh nee!